Kasper Meijer met het NOS-journaal. Turkije wil tien ambassadeurs het land uitzetten. Waaronder die van Nederland, Marianne de Kwaaste niet. De tien riepen Turkije op Osman Kavala vrij te laten. De filantroop Kavala zit sinds eind 2017 vast. Hij wordt ervan beschuldigd demonstraties te hebben gefinancierd... en betrokken te zijn bij een mislukte koepoging. Zelf ontkent hij de beschuldigingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog niet gereageerd... op het besluit van Turkije om de ambassadeur uit te wijzen. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn honderdduizenden aanhangers van premier Orbán de straat opgegaan. Vandaag herdenkt Hongarije de opstand tegen de Sovjet-Unie 65 jaar geleden. Maar het gaat de demonstranten ook om de verkiezingen in het komend voorjaar. Ze hopen dat premier Orbán wordt herkozen, steunen zijn harde beleid tegenover lgbti rechten en vinden dat Brussel zich te veel bemoeit met Hongarije. Oostenrijk is van plan om lockdowns in te voeren voor mensen die ongevaccineerd zijn... als de druk op de IC's te groot wordt. Bondskanselier Schallenberg hoopt hiermee de twijfelaars over de streep te trekken. Op dit moment liggen er 220 coronapatiënten op de Oostenrijkse IC's. Als het aantal oploopt tot 500 worden ongevaccineerden niet meer toegelaten tot de horeca. Stijgt het tot 600, dan mogen ze alleen nog maar in specifieke gevallen hun huis verlaten. In Oosterhout in Brabant is een voetganger overleden nadat hij was aangereden door een auto. De bestuurder is daarna weggerend. Later op de middag meldt deze man van 26 het Raamstong Sfeer zich bij de politie, meldt omroep Brabant. Getuigen zeggen tegen de omroep dat ze de indruk hadden dat er mogelijk opzet in het spel was. Slachtofferhulp heeft contact gelegd met getuigen die het ongeluk hebben gezien.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 Ik unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Ik hoor je niet libreta Ik hoor razones. niet meer. Ik hoor je niet corazones. Ik hoor je niet meer. Ik hoor Ik hoor je niet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 She Gila, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, De visite is onderweg de trap af naar beneden. En wij hebben natuurlijk lekkere muziek gedraaid in die tussentijd. Welkom bij de tweede uur van Entertainer for You. En zodraal, zodra, ik, zodra, ja, dadelijk gaan we dus uh, uh, uh, nog eventjes wat mensen bellen. Maar nu eerst eventjes Pierre van Dam en hebben we het over waarom ga jij naar die ander?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 Al duurt een dan voorbij. Waar ga jij naar die andere? Waar heb ik verklik gedaan? Want ik geval alles wat ik kon. Nu vraag ik mij aan waarom Jij bent mij zomaar vergeten. En dan ik jou, en denk ik wijs. Die kan je nu al wat weten. Jij krijgt van alles even spijt. Ik heb het dan. gedaan, nog niet nog alles wat ik kon. Nu vraag ik mij aan waarom ik ben, ik ben, ik ben. jij bent. Muziek hier vanaf de Tolweg 10 in Zandvoort met Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heijen en avond En als je zit te eten, eet smakelijk. We gaan zo bellen met Alberto Nicolai. En maar eerst nog even een nummer van Ja Man en Ik Weet Wat Jij Weet. Ik zit eenzaam aan het water. Met de maan op mijn gericht. Ik kijk naar honderdduizend sterren. Steeds weer zie ik jouw gezicht Ja, ik leef nu in de kilter Ja, je hoort bij mij. Oh, oh, oh. Heb jij soms alles opgegeven? Want ik weet dat jij, weet dat jij, ja, je hoort bij mij. De verre zon verblindt mijn ogen. jij weet, hier bij CFM voor jou. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel om DHB plus 6A. En we hebben iemand in de uitzending en dat is Alberto Nicolai. Goedenavond, Alberto. Goedenavond. Hoe bij... is het? Ja, goed. Heerlijk. Rood wijntje aan tafel en uh, kopje soep. Hè? Ja, lekker. Ja. Dus, uh, <coughs> ja en, en straks uh, weer de deur uit. Ja, ja en, en natuurlijk ook nog de hele dag gewerkt, neem ik aan. Ja, vandaag hebben we gewerkt, want ik werk in de winkel. Ja, ja, ja. ja het was uh, uh, een pakket? Ja, een pakket, uh, ja. laminaat, pvc-vloer. Ja, ja. Dus ik, uh, ik ben net thuis en uh, even een wijntje en uh, vanavond gaan we gezellig weer uh, uh, zingen. Ja. Uh, ja, gelukkig draait het weer een beetje. Gelukkig wel, want ja. uh, dat, is een, uh, dat is een hele saaie tijd, uh, zeg maar. Uh, ja, dat, uh, dat kan ik me... Ja. Heel erg goed inbeelden. Want ja, zo fantastisch was het allemaal niet. We konden wel her en der nog wat, maar het was allemaal vrij beperkt. Ja, inderdaad. En ik ben blij dat het nou weer een beetje kan en mag. En ook in de corona-tijd. Ja, ja. bedoel ik bij mensen. Nou, als je eens kijkt wat er nu allemaal weer speelt, dan denk ik van ja. Nou, even ophouden hoor, Ja. Het, het gaat dus eigen. nou uh, ja. Weet je, ik, uh, ik volg niet elke dag meer. En, uh, nee, en, uh, nee, maar het is best het ook. Ding. <coughs> dus, uh, ja. nee, maar met mij gaat het goed. Oké. Okay. Hé, hey, zon in mei. Want daar bellen we eigenlijk ja. voor, hè. Wat zeg je, sorry? Ik zeg, daar bellen we eigenlijk voor, hè. Jouw ja, nieuwe single. Voor een nieuwe single, ja. Voor de ja, nieuwe single. Ja. Hé, hey, hoe, uh, ja. Heb je heb je, heb je vrouw uh, leren kennen en... Uh, ...opnieuw leren kennen, zo moet ik het zeggen. Ja. En, en dacht je van, uh, ja, jij bent zonnetje of niet? Ja, dat klopt wel een beetje wat je zegt. Vijf jaar geleden nieuwe vrouw tegengekomen en afgelopen mei getrouwd. Gefeliciteerd toch. Dacht ik, hey. ja. <clears throat> ja, toen dacht ik van, hé, hey, ik heb nog een hele mooie plaat op de plank liggen. Ja. En uh, die, die was dertien jaar geleden al uh, op proefopname gezet... En toen heb ik de producer gebeld, Peter de Wijn. Ja. Toen hebben we een, uh, ja, het nummer opnieuw opgenomen. En zo geschieden is een prachtige bellet uitgekomen. Ja, want uh, ja, de laatste keer dat ik jou gesproken ja. heb... was volgens mij uh, iets met je vader aan de hand. Ja, vader en zoon was dat ja, toen. Ja, ja. Dat, uh, ja. Maar volgens mij is er toch nog meer uitgekomen daarna. Ja, dat is er nog... Uh, uh, nog een tweetal singles uitgekomen. Ja, ja. uh, Laten we maar waaien en weet je wat. En toen de laatste single voor Son in Meij was, uh, was een nieuw begin. Ja. En dat, uh, dat, dat, dat was de titel eigenlijk uh, hè? vanwege je bruiloft? Nou, niet van bruiloft, maar van mijn theaterconcert. Oké. Okay. Ja. Nee. Dus, uh, en dat, uh, dat was ook uh, de, de benaming van een uh, nieuw theaterconcert, een nieuw begin. Ja, en... en daar hebben we dan een single aan gekoppeld. Ah, Oké, okay. wat een theaterconcert is, is, dat, is dat nog, uh, uh, heeft dat nog door gewoon kunnen vinden? Of, uh? Ja, oh, dat was voor de coronatijd. Oh, Oké, okay. dat was ja, nog de, net tevoren of al. zo. Ja. Ja. ja, dus dat is uh, de, de, in het theater de Purmerijn, hier in Purmerend. Ja. En ik had hartstikke leuke gasten. Wesley Broncos was de gast. Ja. Uh, Dario was de gast. Uh, nou, allebei mijn zoons. Hè. En die, ja. waren te, uh, te nou, die waren niet de gast, maar die speelden mee in de show. Ja. Uh, Eén achter de drums en eentje achter de microfoon in duet met mij. Ja, nou, dus gezellig. gewoon een prachtige avond. Ja, ja, ja. <coughs> Nee, maar uh, zei, uh, want ik, ik, ik hoorde dat uh, de Jordaan Festival uh, dat het doorging, doorgang ging vinden. Jordang Festival hier in Purmeren, bedoel je? Ja? Nee, die is niet doorgegaan. Oh, oké. Oh, oké, want pas geleden uh, zouden we nog doorgaan, begreep ik. Maar dat, uh... ja, ze, hebben het, uh, ze hebben het toch afgelast omdat alle mensen moesten zitten en de, de versoepelingen waren nog niet van die naart. Ja, dat het uh, allemaal open kon en zo. En dat het, uh, de mensen zich vrij kunnen voortbewegen. Dus oh, okay. hebben het, uh, besloten om het af te lasten toen, ja. Heel ja. jammer. Maar... Ja, dat is inderdaad heel jammer, ja. Ja. Nou ah, ja, ik bedoel, ja. ja. Hey. Zonde van het zitten. Hè? Maar ik bedoel, ja, wat haalt het uit, zitten of, of dat je staat? Ja, ja. ja kijk, zo'n evenement er is natuurlijk wel... ...met allemaal Nederlandstalige artiesten zoals ...Rutje Koot, uh, André Jr. Ja. ...ja, dat soort dingen... Wil je ...dan ga je mensen niet op de stoel houden... ...dus dat is, dat is best lastig. Nee, daarom zeg ik maar... ...ja, als... Uh, ik, ik, ...ik vraag mij af... Ja, ...dat heb ik me altijd al afgevraagd... ...of dat enige zin heb. Uh, ik zeg altijd mondkopjes affaire. af, verder... Ja, uh, ...maar goed, dat is... Uh, ...ieders eigen mening. Ja, <laughs> ja klopt. Uh, de, ja, de, de, laten we zo zeggen, hun hebben daarvoor gestudeerd. Lijkt mij. En uh, nou ja, hebben we het maar aan te houden. Ja, zo is het ook. Hey, en uh, wat kunnen wij nog meer in, de, in, de, ja, in het verschiet uh, verwachten van uh, Alberto Nicolai? Nou ja, er, er zijn nu al plannen voor een nieuwe single. Uh, alleen is dat nog niet heel concreet. Zon in Mei uh, de. De, nu de nieuwe single, die is uh, tweede week september uitgekomen. Ja. Waar ook een uh, mooie videoclip bij zit. Daar zijn we nog vol mee uh, in de strijd. En, uh, en hij wordt echt overal wordt hij wel gedraaid. En daar ben ik wel hartstikke blij mee. Ja. Dat hij echt goed opgepakt wordt. En ook bedankt namens uh, mij na, naar jullie toe. Want ja, zonder ja. jullie uh, ja, hebben een artiest ook weinig uh, bestaan. Ja, dat moet uh... En, uh, ja, en ja. Dan, ja, dan moet je verder gaan kijken. Van, uh, nou, Het is redelijk succesvol. Sonia, ja. hij wordt overal gedraaid. Heel veel, althans. Ja, en nu kijken wat, wat de volgende stap is. Ja. en uh, Dat zou zo kunnen we volgend jaar weer met een, iets nieuws komen. Ja, nou ja, weet je, ik zeg altijd... Uh, ja, zonder uh, radio uh, zijn we ook nergens als we geen muziek hebben natuurlijk. Nee, ja. zo is het ook. <laughs> nou, ja. ja, zo hebben we hey, elkaar een beetje oh, nodig, toch? Ja, toch? Zit te ja. weten. Zo, zo moet je elkaar een beetje helpen en uh, ja... Het is niet anders. Nee, daarom. Dus en, de manager bij een hè? Hij draait lekker mee bij jullie op het station. Ja, ja lekker. Ja, het is een heerlijk ja, nummer. Ik ben blij mee. Ja, en, uh, ja nieuwe single uh, komt er dus wel aan. Mm -hmm. Maar, per wanneer? Ja, dat kan ik niet zeggen, per wanneer. Het liedje moet goed zijn. Ja, okay. Dat is belangrijk. Ja, ja. Er komen een aantal nummers uh, die ik ga proberen. En daar moet je gewoon een goed gevoel bij hebben. En zit hij erbij, dan kan hij zomaar over drie maanden zijn. Zit hij er niet bij, dan kan het zomaar over een half jaar zijn. Dat legt ik me net aan. Ja, want uh, ga je naar een album, uh, album toe werken? Of, uh... Nou, dat zou ik onderhand wel kunnen vullen. ja. Want ik heb toch al een aantal singles uitgebracht. Dus ik denk ja. als ik een aantal ik denk twee, drie nummers erbij heb... ...dat ik een uh, volledig album heb... ...met alle, alle songs. Ja, en dan, dan kun je inderdaad nog... Een, uh, ...wat nieuwe nummers aan toevoegen in principe. Daarom, weet je. Hey. Dus dat is ja. het mooie van een album. Ja. Hé, hey, waar kunnen mensen jou volgen, Alberto? Nou, ze kunnen me vinden op... Uh, ...op internet. Uh, nicolainl Daar krijgen ze een... Uh, ...ja, een mooie verzorgde website te zien. Ja, dat is Nicolai past... met, uh, met AI aan het einde. Ah, y ja, ja klopt, ja, niet met een i, maar nee. uh, gewoon y aan het ja. einde.nl. en dan een mooie geüpdate website is er gekomen, voor de rest kunnen ze hem vinden op Spotify, heel belangrijk is dat de mensen ook het, uh, het liedje Son in mij streamen ja. en uh, lekker opslaan in hun playlist, voor de rest is hij ook te, te zien, een uh, mooie bijbehorende clip op uh, YouTube, en YouTube, ja. uh, ook op Instagram en Facebook kunnen we vinden. Ja. Want uh, ja, wat ik hier kan zien, qua stream, uh, ja, gaat hij eigenlijk wel lekker. Ja, gaat zeker wel lekker, ja. ja ik uh, dat ik daar niet... Hij uh... zit hier uh, rond de, rond de 7.000, zie ik, dus... Ja, dat gaat de goede kant op. Ja, en uh, ja, ja, ja ik, uh, ik ben er blij mee met het resultaat. En uh, ja, weet je, je brengt een kindje ter wereld en die moet zelf leren lopen. En uh, ja. uiteindelijk begint het kindje nu goed te lopen, dus dat is, daar ben ik wel blij mee. Ja, en uiteindelijk uh, pluk je daar de vruchten van. Ja, ja, je merkt het in de optredens, dat wel. Ja, ja. hey ik ga jou bedanken. En ik zou zeggen... Ja, uh, ja kondig hem lekker aan. Dan kan je verder lekker met, uh, met de soep en, uh, en een glaasje wijn en emmer, natuurlijk. En wel je wijn, ja, heerlijk. Ja. Nou, allerlaatste de Zandvoort. Hier is mijn nieuwe single, Zon in mei. hey Alberto ik zou zeggen, een goed weekend. Dank je wel. En tot de volgende, ja, volgende ronde. Oké, okay, dank je wel. Hey, uh, succes met het optreden. Hè. Doeg. Doeg, doeg. Dank je. Hoi, hoi. Hoi. Hoeveel woorden heb je nodig Om te vangen wat je voelt Hoeveel snaren nog te breken Om te raken tot je doel Hoeveel zand nog door je handen Hoeveel zout nog op je huid Hoeveel water nog zien branden Hoeveel nachten in en uit in één oog op slag. Zoveel leven om te leven, zoveel schat er in mijn lach, duizend redenen te geven dat ik blij ben elke dag. Alberto, Nicolai en zij is de zon in mij. We gaan naar Stefan Mondial en is het echt te laat? Ik weet het niet. Ik zou zeggen blijf er lekker bij. Tot 7 uur. en for voor Ik Zou nog eventjes bellen met Bep en Bert. En natuurlijk ook met Marco Mark.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 is het echt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 Deiner van uh, ja, Stefan Mondial en is het echt te laat? Ik zou zeggen, eet smakelijk. We gaan verder met Sam van Veldhoven en hebben het over Ga Dan. Ah, nog even wachten hoor. Heel eventjes nog. Ik blijf nog even. Als je leven geen zin heeft met mama in Voor God voorbij Nog... Blijf nog eventjes. Jij Bert? Ja, hè? He. Heerlijk, hoor. Sam van Veldhoven en Ga Dan. Ja, Ja, ooit nog vertolkt door Jannes en zo. En die hebt dan ook nog gezongen Ga Dan. Ja, ik, ik weet niet wat het is allemaal. Want ik heb het niet gehoord. Wat zei je? Hoe heet het lied, zei je? Sam van Veldhoven. Dat is, uh, dat is het, uh, ja, eigenlijk nog een jong, uh, jongetje. Oké. Ga dan. Dan, dat Ga dan. Ga dan. Ga dan. Ga dan. Ga dan. <laughs> ja, is uh, ooit nog vertolkt door Jannes uh, door, uh, ook natuurlijk. Okay. En uh, ja, daarvoor eigenlijk de uh, jaren uh, door Demis. Is dat, dat, uh, nou, is dat de Demis Roessos? Nee, niet, niet Demis Roessos. <laughs> nee, daar was hij een beetje te blond voor en te klein... Uh, <laughs> Nee, en uh, Nana, Nana Moskouri, die wilde toen niet. Nee, nee. nee. <laughs> ik kon het nog niet allemaal goed volgen. Je had het zwakke... Het zwakke uh, zwak, uh, brillenglaas ze. <laughs> ja, ik, ik noemde er altijd... Uh, Boer Koekoek. Nou, nou, nou, nou. God zeg maar, dat duiden jongen. Ja. Nou, jongen, ben je al zo oud? Nee, nee hoor. <laughs> <laughs> nee, ik wou ze haast zeggen. Ja, je weet het niet, maar... Nee, <laughs> ja, je weet het niet. <laughs> Ja, je weet het niet. Zeg, dit moet zich verontschuldigen, hoor. Ja. Die ligt met een laaie kont en al lekker op bed. Die had eerst een off-dag. Dat kan toch niet? En zo'n bed off-day. Je komt op dat bed. En ik, en ik waar af en aan lopen met lekkere dingetjes en zo, en zeg ik zeg van, ah, lieverd, haal nog eventjes een bakje thee voor me. Wat je van, kom je staat, mens? Ja, heb je... Ik heb, een heb een... Omdag, dat ik echt zo zin om lekker in mijn bed te blijven liggen. En, heb je ook nog een televisie uh, voor, voor het bed, nee, of niet? Ze ligt te lezen. Oh? Ze leest, ze leest als een gek. Alles, alles wat los en vast zit lezen. Nou, dus, uh, Ja. Dus je bent je ben er dan gewoon de helft van de dag kwijt, minimaal. Ik ben er. Nou, nou ik op zich eigenlijk rust. Nee, ik heb niks gehoord. Nou, dat is het ook niet. Het blijft Zo gaat dat, dit. Ja, zo is het. Hey, maar, um, ja, vandaag gaan we lekker. Uh, ja, eh, ondanks het, uh, het, het barre weer. Hè, wat, wat eigenlijk een beetje. Waar we nou eigenlijk een beetje naartoe gaan. ...gaan we dus lekker weer naar de sauna. Ja, dat dacht ik ook. Ja, toch? Wij dachten het ook. Wat dacht je wat? Ja. Van de week, van de week gaan we naar de sauna. Kom eraan zitten. Moest ik mijn QR-code tonen. QR-code, ja. Voor de sauna. Ja. Ik kom hier alleen maar een beetje te zweten. Ik kom hier niet om te eten. <laughs> nou. Ja, nou, dat, dat is wel zo, ja. ja. Ja, Met de andere saunas is dat helemaal niet zo. Dat hoeft het helemaal niet. Nee, als je nee. gaat eten, wel binnen. Ik zeg, nou, Lazer, nou toch een halig eentje weg, zeg. Ik, ik kom hier alleen maar een beetje om uit te badderen. Lekker in de sauna zitten. Ja. eten al lekker warm beetje. Ja. Nee, hoor. Ik kom weer, we konden weer gaan, Fred. We konden weer gaan. Oh. Ik zeg, dit is helemaal tegen de regels, in jongen. Ja, nee, dit is ons beleid. Ik zeg, nou, dan wil je hartstikke bedanken. Ik kom helemaal voor Jan Doedel, kom ik hier naartoe, zeg. Ja. Nou, en weet je waarom het eigenlijk is? Gewoon voor de horeca, dat is het. Dat ze gewoon een zakken konden vullen met de horeca. Ik zeg, wat verdorie man, haal het toch op? Ja, dat slaat in principe inderdaad nergens op. Nee, ik, ik word er helemaal niet goed van, van het gedoe. Heb jij dat ook niet? Nee, ik, ik, ben, ik ben er nog niet geweest, laat ik het zo zeggen. Nee, maar gewoon dat hele gedoe met die, met die code. En met, met, je moet continu met je, je telefoontje meenemen en dan moet je je tonen. Ja. Dan heb ik het ook. Ja, maar dat is het. Identificeren kon ik weer weg? Ja, nee, maar het is belachelijk inderdaad. Kierer niet korken van. Ja, maar je, je wordt inderdaad wel een beetje, uh, ja. nou, nou niet gelijk depressief, maar. Het, nou, is, het is vervelend. Het, is vervelend dit. het zal niet veel schelen. Nee, nee, zeg het is, het is behoorlijk vervelend. Ik kom eens dus straks weer aan met, met of we nog een keer willen laten prikken met allen. Ja, gezellig, jongens. we name de mens. Nou, we doen, ik wou net zeggen, we doen er nog een stuk of zes. Zo, zo, zo, Nou, uh, een maal geen Polonaise meer, hoor. Ik heb het gehad, jongen. Hou wel al in de gang, ja. verdammen. Nee, ik zie... Ja, dit is een sauna. Ja, ja. het liefje is hartstikke leuk. We hebben er ontzettend bij gelachen toen we de clip gingen maken. Hebben we het toen gedaan in, uh, bij sauna in Putten. Keer dat? Nee, nee, nee, nee. Die heet uh, sauna droom En uh, daar zijn we toen geweest. En die was toen ook dicht... Ja, de, de naam ken ik wel maar. Ja, en dat je gezellig oude is dat, weet je, dat ja, ja. Een gezellig barretje en zo. En uh, dus we hebben gebeld, ik zeg, mogen we dat we jou van een clipje opnemen. Nou, dat kon wat ze waren, toch dicht. En toen hebben we daar, uh, ja, we hebben ons bescheurd, jongen. Wat had je, die zat met, uh, met de twee meiden, zat die in het bak Maar dat bak, ja, dat kunnen de mensen niet zien met de clip, maar er zat helemaal water in, strekken erop, het wacht vol met rotzooi met bladen zand met <laughs> En hij staat er een beetje als Prins Hild, met twee mooie meiden om zich heen. Een beetje, beetje koud te lijden. Ja. <laughs> <laughs> ja. Heb je de clip wel eens gezien van uh, het sauna lied? Uh, ja, gedeeltelijk, gedeeltelijk. Nou, ja, die is hartstikke leuk, hartstikke leuk. En buffer Annie, nou, die staat er als een spitter op. <laughs> ja, ongetwijfeld. <laughs> ja, jongens, dat nog goed. Dus, uh, ja, ja, nou ja, het kerstnummer komt er ook weer aan, hè? Ja, ja, ja. Zeker ja. weten, want we gaan hem zeker we gaan hem niet meer laten pluggen. Dat kunnen we, wat je dat blijft je betalen met zijn figuur. Die er... <laughs> maar, eh, trouwens, eh, deze maand komt natuurlijk de nieuwe single uit. Ja. Eh, voor de carnaval, zeg maar. Eh, als ik jou zie, moet ik halen, gaat hij hè? Ja. En, eh, eh, en, en met kerst gaan we gewoon die. Op je social media gaan we die helemaal weer promoten. Het kerstlied, hè. Van, eh, met kerst kom ik naar je toe. Ja, met kerst kom ik naar je toe, inderdaad. Ja. Een hele, hele leuke clip op, uh, op YouTube. Hij oh, oh. ja. is zo leuk. Ja. <laughs> nou, ja. ik, moet je zeggen, ik vind ze allemaal wel leuk. In het begin was het natuurlijk, we net begonnen met die uitzendingen, maar ze allemaal nog een beetje professorisch. Ja. Maar ze, ze zijn steeds professioneel zijn ze geworden. En ja. uh, zeker de komende uitzending, ja, die gaat iets van 20 minuten gaat die duren. Oh. Er zit een hele aflevering Is dit nou, je hebt een jongen, die wordt hartstikke leuk. Is die, tenminste, wordt, hij is hartstikke leuk. Ja, hij is hartstikke leuk. En uh, wanneer komt dat online, uh, Bert? Uh, wat is dat? Ik geloof dat het iets van 17 november is. 17 ja. november. Nou, ik dacht het wel. Of, of misschien gelijk op de 11e van de 11e. Dat zou het ook kunnen zijn. Maar ik weet niet precies. Dat dus, ga ik je volgende week vertellen, want ik heb iets nakijken. Uh, nou, volgende week ben ik er niet. Dan ben ik even een weekje vrij. Oké, okay. zo, doe maar, ja. Ja joh, doe maar. Ja, die, die ADV-dagen moeten op, hè. Ja, <laughs> ik, ik lees net, het is de tiende dat die uitkomt, Fred. Oké. Okay. De tiende, ja. 10 november. 10 november kunnen we allemaal gewoon de aflevering zien van Beppe Bed en de Nazaten. En het reintegratietraject, want daar gaat het over. Ja, en dat allemaal op YouTube. Het uh, komt op YouTube ja. met, uh, twee Tw zelfs. met twee liedjes. Zelfs met twee lieden. Ja, de, de eerste single is dus: uh, Als ik jou zie, moet ik huilen. En er zit er nog een boze bonustrek bij en de, die heet Het Elfde Gebod. Aha. Uh, je weet wat Va het Elfde Gebod is, hè, Fred? Ja, niet zeiken. <laughs> nee, <is> <laughs> Elke is ga je zult genieten. En de okay. is ga je zult niet zuiken. <laughs> nee, nou, volgende week zijn we er even niet. Dan hebben eh, dan we even eventjes uh, een, een non-stopje. Nou man, ga, wat, ga, ga, je, ga je eventjes weg? Ja. ja, we gaan even lekker met z'n tweeën de, de hoort op. Oh, lekker. Lekker even ja. er tussenuit. Even lekker. er tussenuit. Gezellig. Hopelijk, hoop ik in ieder geval wel dat het weer een beetje mee zit. Ja, nou, dat hoop ik ook. Als kan je altijd nog een sauna nemen. Ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, maar dat zal sowieso wel komen deze winters. Ja, lekker hoor. En gezond. Hè? Ja. Als je het nou over, de, over je immuniteitssysteem hebt... dan moet je van geregeld sauna sauna, je... dan, uh, ja, dan, dan is dat aan te raden, inderdaad. Ja, zeker. Zeg man, ik uh, wens jou dan een heel... Ga je een weekje weg? Nee, nee, gewoon een weekend. Een lang weekend. Oh, weekend. Oh, man. Nou, ik wens je een heel fijn weekend. Ook namens bed... ...die er met de komt boven bed ligt. <laughs> <laughs> en ik zou maar zeggen, ik moet het dit keer alleen doen. Mensen gaan lekker genieten van een saunaatje als je erin komt. En zo niet, gaan lekker genieten van ons sauna -lied, want, En ga even kijken op YouTube. Gewoon YouTube, dan zie je gewoon Bep en in de naas zaten... ...met het sauna -lied. hartstikke leuke clip. En dan zeg ik gewoon maar, dat Padabelo. Hey, dankjewel Bert. En groetjes aan bed. Hey, hey, tot over twee weken, hè.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 ik was daar toen de enige die nog een broek aan had. Het moest wel even winnen, ja, maar toen duid ik hem toch uit. Ik kan niet wel beginnen. ik treceerde me geen pluik. Een pluikje van een cent, zal je bedoelen? Zeg maar de de kanijnen uit het hok en de is in de la. We gaan naar de sauna, de test gevuld tot aan de nog Ze allen in de flessen laten knallen En al stikken we de moord We doen gewoon of het zo hoort Ja, zonder slag of stoot Gaan we met de billet bloot We gaan naar de sauna Broek uit. Ik ben gewoonlijk niet zo leuk, Maar ach, zo'n eerste keer Daar zat hij plotsklaps voor me Ja, die mooie jongen hier Ik dacht, als ik blijf praten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 En met z'n allen en de flessen laten knallen En al stikken we de moord We doen gewoon op het zo hoort Ja, zonder de slag of stoot Gaan we met de billen met de bloot. We gaan naar de sauna Alles uit, houd je sokken Ik zoek het graag, wat hoger op Dus dat denk ik doen ook Maar lieve help, mijn hele lijf Dat raakt aan de kook, de baan Oh, goede God, wat was het heet. Het is een mop. Ik werk mijn handen zo in het zweet. Ja, vertel me wat, leuke baan? Oh, lekker is dat. De, de konijnen uit het hok en de is in de la. We gaan naar de sauna. De tas gevuld tot aan de nok, Zend uit een oude sok. We gaan Met z'n allen en de fles zal laten knallen En als stikken we hem moord We doen gewoon of het zo hoort Ja, zonder slag of stoot Gaan we met te billen bloot We gaan naar de sauna met die handel En neem ook graag een bubbelbad Dat kan je daar voor nop En ook die Turk vind ik wel wat Dat klaar zo lekker Zo'n figuur die al die benen wrijft, dan slaat je laatste uur. Geen polonaise aan, mijn luid. Zeg, opzaten met die piepvingers Wan je. De konijnen uit het en de zoren in de U We gaan naar de sauna. De tas gevuld er aan de nok. Ja, we gaan naar de sauna. Beb en Bert En de nazaten. Dus uh, kijk eventjes uh, op uh, YouTube voor uh, Beb en Bert in de nazaten. Er komt weer wat leuks aan en uh, hou ze in de gaten. En uh, ja, we gaan ook uh, weer uh, naar iemand, de laatste uh, voor vandaag. En die zit aan de telefoon. Marco, Mark. En ik zou zeggen Marco, een hele uh, goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met jou? Ja, heerlijk. Met jullie ook. Ja, we mogen niet klagen toch? Dan moeten we dat niet doen. We moeten we zeker niet doen. Zo is het. Hey, jouw nieuwe single. Even kijken. Ja, zo. Hey, dus <laughs> Sorry. Ik kwam bijna al vullen, joh. <laughs> nee, er lag de wereld tegemoet. Ja, nou ja, dat klopt. Er is niks aan geloven. Hè? Nee. Maar uh, ja, hoe, uh, hoe is deze single tot, uh, ja, tot stand gekomen, eigenlijk? Ja, eigenlijk ook wel een beetje uh, door, de, door de tijd die we nu allemaal door hebben gemaakt. En... Uh, ja, het is eigenlijk wel een beetje en een, uh, ja, zoals ik zelf in het leven sta en uh, ja, weet je, kijk lekker vooruit en uh, ja, je moet vooruit leven en niet achteruit en een beetje toch allemaal lekker blijven lachen, vind ik. Ja, gewoon even ja, met een blik de wereld tegemoet zien, laat het zo zeggen. Juist, juist. juist. En, uh, zo is het. terugkijken, heb je niks aan? Nee, en zo is, is het toch? Uh, dat brengt alleen maar nadigheid. Zo is het. We moeten en wat geweest is, is geweest. Ja. En ik hoop dat het nu alleen maar mooier wordt en dat we allemaal weer een beetje wat meer mogen doen en kunnen doen. Ja. En uh, dan hoop ik dat het allemaal uh, een stuk leuker eruit komt te zien. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik bedoel, hè, deze zomer heeft het toch al uh, een stuk prettiger Tenminste, is het een stuk prettiger geweest als, uh, als daarvoor ja, natuurlijk. Volgt. Absoluut, absoluut. Ja, dat zeg ik. Ik, uh, ik hoop dat, we allemaal een beetje, uh, dat het allemaal steeds beter gaat worden. En, uh, ja, ja ho hoewel als je nu alles weer hoort. Maar goed, dat zeg ik. Daar moeten we ja. niet naar kijken. Eerst nee. maar eens gewoon lekker genieten van wat er wel mag. Ja, zo is het. ja en, en Inderdaad, uh, nou ja, ze hebben het al gezegd. Hè, we kunnen niet terug hè, naar, die, nee. die, naar die lockdown. Want dat, uh, nee, dat is economisch niet verantwoord. Nee, dan sloop je de hele economie. Dan, uh, dan is, gaat alles uh, ja, echt naar de gloten ja, Om het zo te zeggen. Ja, absoluut. En, dus, uh, nee. We zijn al is, genoeg getest, denk ik zo. Ja, toch? Ja, absoluut. Ik dacht het wel. Ik het wel over. <grijg> maar het nog even een beetje vrij. Ja. Nou, in ieder geval, uh, ja, deze single is dus gebaseerd op. Uh, ja, uh, hetgeen wat geweest is. Met een knipoog uh, en kijk lekker vooruit. Ja en, ja, en een beetje een autobiografie van mezelf. Uh, gewoon, uh, ik ben samen met Frank gezitten... en uh, Ja. Hij zegt, ja, hier moeten we eigenlijk een nummer van schrijven. En dat is eigenlijk ook een beetje het doel. Want ik ga samen met Frank van Hette en met Manfred gaan we ook een album produceren. Ja. ja, en daar wil ik eigenlijk alleen maar dingen in wat, wat, ja, wat voor mij uh, betekenis heeft. En wat mij een, een goed gevoel geeft of ja. een slecht gevoel geeft. En waar, uh, waar zeg maar, iedereen ja. zich een beetje in kan vinden. Ja, nou ja, dit, dat is hoe ik ben. En uh, ja. zo wil ik ook een klein beetje het album misschien wel laten heten. Weet ja. je, Want daar zitten ja. er nog een klein beetje over na te denken. Maar dat is wel de insteek. Ja. Dat je gewoon lekker achter al je eigen platen staat. Dat de teksten ook gewoon uh, lekker uh, vanuit je eigen hart komen. En, ja. Uh, ja. en dat uh, Frank dan natuurlijk weer op zijn manier omschrijft hij dat natuurlijk. Ja. Maar dat vind ik heel fijn werken, absoluut. Hey, en uh, wat, wat je zegt, dus, uh, je gaat de richting al uh, Ja. Komt er eerst nog een single? Of? Ja, absoluut. En we zijn eigenlijk bezig om uh, ja, medio half november weer de nieuwe single uh, eruit uh, te krijgen. Ja, als het allemaal een beetje wil lukken natuurlijk, want we zijn natuurlijk afhankelijk van een heleboel dingen. Want iedereen ja. brengt singles uit en je moet ook wel voor ons als het een wat kleinere artiest wel een beetje op een gunstige manier een single uitbrengen. En niet als de hele vloedgolf van de grote jongens voorbij komt, want dan val jij gewoon... Uh, ja, dan val jij het niet. Ja. En daar moeten we gewoon wel een beetje naar kijken, maar de planning is zeker wel november uh, dat we de, de nieuwe single eruit zien. Ja. Nee. Uh, waar kunnen mensen jou uh, eigenlijk volgen? Want je uh, optredens, uh, je ja, uh, aanvragen... Uh... Ja, nou ja, alles is uh, te vinden op mijn website. Dat is www.marcomark.nl En dat is Marco met een C en Mark met een K. Ja. En uh, zo sta ik ook op Facebook, op Instagram, op Twitter, op uh, YouTube... ...op Spotify, op Deezer, op alle dingen waar je mijn naam... TikTok. Hebt. Daar kom ik naar voren. TikTok. Ja, nou, TikTok sta ik wel op, maar ik doe er nog niet zo heel veel mee. Okay. Nou, ja, ik, mijn dochter wel, hoor. Mijn dochter wel. Ik hoor ik, ik uh, laatst niet anders, dus... Uh. Ja, ja, als je een TikTok-filmpje te pakken hebt, doe je het goed, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja dat hoort er ook al mooi bij. Daar moet ik nog een beetje aan wennen, vind ik heel eerlijk in. Uh, ja, daar ben ik, ben ik helemaal met je eens. Ja, dus, uh, nee, ja, mijn dochter en... Mijn, ja, ja, meer mijn dochter, die doet er echt... Nou, achter elkaar van die dansjes en dingetjes, maar... Ja. Ik moet ook zeggen dat ik het niet eens zelf heb. Ik heb het toen wel erop gezet om je kinderen dan weer een klein beetje in de gaten te houden. Ja, ja. Voor de rest kijk ik er eigenlijk nooit naar. Nou, ah, oké. Okay. Nou ja, het schijnt weer uh, ja, een beetje hype te zijn. En, uh, ja. Ja, absoluut, absoluut. En soms ja, moeten we daarin maar in, Ja, zo is het. Kijk eens waar we nu zijn, man. Ja. Hè, vroeger kon je nog een singeltje kopen in de winkel, want Tegenwoordig is alles Poppyfy of weet ik veel wat. Nou, toch, toch vind ik het wel jammer, eigenlijk. Ja, ik ook, hoor. Want ik heb uh, naar nou, de vorige single uh, ...heb ik dan digitaal uitgedacht? Ja, ik, ja. Vind dat toch, ik heb liever een roesje in mijn handen... ...en dat ik weer wat in mijn fotolijstje mag plakken. Weet je? Dus ja, kijk, ik, ik, ik, vanaf Van de Single naar de CD... ...had ik er nog een beetje vrede mee, maar... Ja, nu heb je echt heel weinig fysiek in je handen. Ja, ja, dat, dat wordt het album trouwens wel, hoor. Het album wordt helemaal fysiek, want die wil ik... Ja, die komt natuurlijk ook wel digitaal, maar die wil ik ja. zeker fysiek... Uh, ...wel een heleboel oplagers van hebben. Ja, ja. Dat, dat vind ik gewoon... Uh, ja, daar ben ik zelf ook... Uh, ja, ik ben er ook trots op dat ik het mag doen en dat ik het kan doen. En uh, ja. ja, dan wil ik toch zeker wel een paar exemplaren ook in eigen bezit hebben. Ja, inderdaad. Hey, dus medio uh, half november uh, komt de nieuwe single? Ja, klopt. Tenminste, is de bedoeling? Hm. Ja, dat is de bedoeling, ja. En uh, uh, kun je daar al een tipje van de sluier op lichten? Ja, het wordt, uh, het wordt, ik, we zijn bezig om een beetje toch wel een lekkere kroeg uh, knallen te maken. Met een lekkere meestamper? Juist, denk. ja. Ja, absoluut. En op de, op de album zelf komen ook wel weer ballads en, uh, en wat uh, levensliederen, maar ik, ja, ik, voor de singles vind ik toch altijd lekker even, uh, ja de echte knallers moeten er altijd wel even doorkomen, vind ik. Ja. Oké. Okay. Dat is mijn mening. Ja, nou ja, het is sowieso. Hé, hey, maar uh, ja, we, we gaan alweer langzaam naar uh, de klokken van 7 uur toe, jij moet zo dadelijk ook uh, een optreden ja. doen. We mogen weer vanavond. We mogen weer. Dus ik zou zeggen, ja kondig hem lekker aan je nummer. En uh, dan nou, gaan wij hem draaien. Dat gaan we doen. Nou, hier is uh, Marco Mark met de nieuwe single... Lacht de wereld tegemoet. Hé, hey, ik zou zeggen een heel goed weekend. En jullie ook. En geniet ervan. Jo, dankjewel. Hoi. hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi. Ik mocht mijn eigen dromen. Dat heb ik altijd gedaan. Zonder twijfels volg ik me weg en volg er al malen aan. Gewoon hoe je het doet in het leven, goed doe je het nooit. Er wordt altijd wel gekletst, waarschijnlijk. Lacht de wereld tegemoet. Dat allemaal van Marco Mark. Hierbij wil ik u bedanken voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En volgende week zijn we een, ja, eventjes niet. Ja, dan draait wel de non-stop natuurlijk. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. Geniet van het weekend. En graag tot over twee weken. En dan hebben we Tess Menor hier in de, in de studio. Met de Franse chansons. Dus ik zou zeggen tot dan over twee weken. Groetjes, bij.